Twee dingen. Twee dingen. margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. In deze verkiezingstijd worden de meest ingewikkelde kwesties in one-liners besproken. Zoals bijvoorbeeld de zorg. En die one-liners schetsen het beeld van een zorgcrisis. Deze sfeer. Het eerlijke verhaal is dat de komende jaren die zorgkosten fors zullen stijgen. Nou, misschien wel. De helft van het inkomen van werkende mensen. En dan ben ik heel eerlijk en dan kijk ik naar de andere heren ook. De zorg wordt duurder. De kosten neerleggen bij de patiënten is gewoon de boete op ziek zijn. Is terug naar dat systeem van de wachtlijst. Heel veel van haar collega's hebben daar een baan en staat het water inmiddels tot aan de lip. Maar als wij nu tegen mensen zeggen van mensen, u gaat allemaal niets meer betalen. Het komt allemaal wel goed. Dan verkopen we echt zoete broodjes. We moeten de rekening niet leggen bij onze zieken, maar bij de Grieken. Ja, en hier uh, tegenover mij twee oud-politici... die vroeger als uh, politicus betrokken waren bij dit onderwerp... maar nu werkzaam zijn in het veld, in de zorgsector. Tegenover mij, goedenavond. Uh, André Vrouwvoet. Goedenavond. We kennen u nog, voormalige minister van Jeugd en Gezin van de ChristenUnie... en tegenwoordig voorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Inderdaad. Naast u, Steven van Eyck... Goedenavond. Goedenavond. Oud-staatssecretaris van Financiën namens de LPF. En nu voorzitter alweer een heleboel jaren van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goed. Meneer Raalvoet, om met u te beginnen. Die ja. laatste uh, quote die we hoorden van Wilders kwam van het debat gisteren in Carré... waar u allebei op de tribune zat. Moest u lachen? Ja, nou, ik, ik, dat Geert Wilders had het een paar keer uit. Een hele snelle humor... En dan zullen ongetwijfeld ook grappisch ingestudeerd zijn... maar daar weet iedere politicus van mee te praten. En hij weet dat in zo'n debat wel met humor te brengen, zeker. Ja, dus u heeft Alleen echt... deze had ik al wel vijf keer eerder gehoord... maar <laughs> de eerste keer moest ik wel lachen. Dat ja. dan weer wel. Ja. En u, uh, meneer Van Eyck, wat vond u ervan? Ik had hem ook eerder gehoord... en ik denk dat je met humor uh, inderdaad ook wel een debat naar je hand kan zetten... maar mensen die nu echt willen kiezen... die willen ook wel weten wat er aan de hand is. En dan moet je toch ook af en toe kleur bekennen... en iets minder in dit soort teksten uh, je uitlaten... Want, uh, partijen die moeten gewoon duidelijk maken waar we staan. Te het simpel, bestaan. te simpel. Soms is het makkelijk inkoppen, maar hij is wel buitengewoon atrem. Dat heeft hij beslist. En u, meneer Ravel, u kijkt natuurlijk nu van de andere kant. U stond daar een paar jaar geleden, stond u daar. Ja. Hoe is dat? Ja, buitengewoon ontspannen. Ik ben nog nooit zo ja, ontspannen naar een, uh, naar een lijsttrekkersdebat gegaan. Nee, want ik heb ik goed gerealiseerd. Het is uh, de eerste campagne in uh, 26 jaar waar ik niet bij betrokken ben. En uh, ik zeg dat heel vrolijk en heel opgewekt, want ik vind het geweldig. Ik volg de campagne vrij, vrij behoorlijk, maar met gepaste distantie, zeg ik dan maar. Um, en, en heel, heel ontspannen. Ik zat gisteren op uitnodiging van de organisatoren, mocht ik dat debat bijwonen. Ja, ik heb nog nooit een lijsttrekkersdebat zo ontspannen... Nee. ben ik eraan begonnen. Nee. En heeft u, want dat noemt u terecht, meneer Van Eyck... Uh, uh, ja, we willen natuurlijk ook inhoud hebben. Heeft u iets opgestoken van al die verhalen die daar gehouden zijn? Als ik eerlijk ben, dan eigenlijk niet... Uh, op meerdere onderdelen niet. Wat je wel doet, is heel goed kijken of degenen die daar staan... straks in staat zijn om bijvoorbeeld samen coalitie te vormen... en problemen op te lossen. En of ze bereid zijn om elkaar toch ook op bepaalde onderdelen de hand te reiken. Dus je zit meer te zoeken. Dat gaat over de zorg, maar het gaat ook over de onderwij het onderwijs... en over allerlei andere problematiek. Gaat men hier uitkomen? Want het wordt natuurlijk een razend interessante formatie. Mm -hmm. En één ding is duidelijk, er zal een regering moeten ja. komen. Maar is het zo dat u dat al nu kunt beoordelen... op basis van de dingen die u gehoord heeft? Ik denk dat uh, men al duidelijk egeltjes aan het vrije is, aan het kijken... van welke combinaties zijn wel en niet mogelijk. Uh, al dan niet omdat men het gewoon erkent en zegt... Mm. die partij sluit ik uit of uh, dat vind ik een partij die sympathiek is. Maar iemand als Diederik Samson die over Mark Rutte na een debat zegt... Van, ja dat is een betrouwbare politicus, maakt daarmee wel een gebaar. ja En nu meneer Rauwvoet, u kunt dat natuurlijk echt goed beoordelen. U ziet ze er allemaal aan het werk. Ja, nou ja vlak Steven van Eijk niet uit... Uh, nee, maar dat ik, ik ook. <laughs> nee, maar, ik beoordeel maar u heeft toen niet wel... meegedaan aan dit soort debatten in die tijd, hoor? Uh, nee, in die tijd niet. Nee. Nee, nee, nee. Ik nee, heb nee, de afgelopen tien jaar wel in de politiek natuurlijk bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar niet maar zo, niet zo dus op zo'n, he, echt daar in carré... Nee, André was uh, lijsttrekker. Precies, dus, ja, dus u heeft weet een echt, precies. Met, nou, ja. Dit was het tweede carré-debat. Dus twee jaar geleden in 2010 was het eerste carré-debat. Uh, overigens zegt dat ook wel iets, hè. Want uh, zonder daar nou denigerend over te doen... want het, het past ook wel bij deze tijd... maar het, het type debat dat we nu hebben met acht lijsttrekkers die keurig van tevoren te horen krijgen... van over dat thema mag u 45 seconden iets zeggen ja. op camera drie... Ja. En daarna heeft u 30 seconden om te reageren op camera 4. Ja. Uh, en dan ga ik over naar de volgende spreker. Dat moet strak geregisseerd zijn. Rick Niemand deed het overigens voortreffelijk gisteren. Ja. Um, maar de, als je dat vergelijkt met hoe vroeger de debatten gevoerd werden. Ik heb nog niet zo heel lang geleden een prachtig debat teruggezien tussen Den Uil en Van Acht. Nou ja, dat was een sfeertje van 2 voor 12. Zo'n quiz, inclusief een tikkende knok, klok. waarbij uh, Van Acht zit te knikken en aantekeningen maakt. en daarna bedachtzaam gaat reageren. Ja. Maar moest u heel op? snel. Het is ook theater, het is. Ja. Het is meer dan symbolisch dat het in Carré plaatsvindt. Het is ook heel veel theater. Um, als ik daar één voorbeeld van mag geven... iedereen heeft nog op het netvlies dat de vorige editie hiervan, in 2010... dat Emile Roemer toen eigenlijk doorbrak met opmerkingen als... u kunt veel van mij zeggen, maar niet dat ik te vroeg gepiekt heb... Mm -hmm. Ik heb gisteren de proef op de zon genomen. En, heb u aanwezig gedaan, en weet je nog wat hij inhoudelijk gezegd heeft? Dat wist niemand meer. Nee. Maar hij was wel een winnaar van dat debat. Ja. En dat zegt wel iets over het huidige politieke debat. Maar is het zo Want je had bijna het gevoel... dat ze datgene wat ze zeiden op AutoQ voorlazen... ze hadden het zo goed geoefend. Echt tien keer voor de spiegel. Ja, maar dat moet ook wel. In die zin, als je van tevoren te horen krijgt van... u heeft 45 seconden. Je, je kunt bijna niet, het, niet uit je hoofd leren. Wat je niet moet doen, is tekst uit je hoofd uh, leren. Nou, het maar dat hoofd, het was dat wel gebeurd. Ja, het gebeurt wel. Niet iedereen. Maar de ene is Verbaal begaafd dan ja, de anderen, de debatvaardigheid. Maar je kunt ook niet hebben dat je halverwege je, je verhaal, dat je denkt ik kom net lekker op stoom, dat ik niemand zeg van: Dank u wel, uw 35 nee. seconden zijn nog. Nee. Maar goed, de inhoud. Hè? Want uiteindelijk willen we natuurlijk als kiezers weten wat we moeten kiezen. Toch? Daar gaat ja. het om. Ik bedoel, ook al blijkt uit allerlei onderzoeken... dat het ook gaat om het poppetje en in wie geloven we... en dat het nou juist ook heel erg gaat niet over de inhoud. Nou, je moet maar... dus ook naar leiderschap kijken. En dat is frappant dat hier dus iets plaatsvindt... wat volkomen is dichtgeregeld en afgesproken tot op de seconde nauwkeurig... waarbij je mensen wil beoordelen die tijdens een crisis... of onder allerlei omstandigheden snel en adequaat kunnen reageren. Dat die beschikken over een gedachtegoed wat ze met elkaar hebben afgesproken... en wat ze toepassen op zaken die zich voordoen. Ja. En die moeten daar keuzes in maken. Dus de realiteit waar zij straks in belanden... en waar wij ze straks voor kiezen... komt absoluut niet overeen met het volkomen dichtgetimmerde debat... Nee. wat wij op de nee. televisie zien. En dat vind ik heel oneigenlijk. Want ze moeten uiteindelijk over de zorg... Hè? Een, een onderwerp... Een ingewikkeld onderwerp met zeer veel tentakels... Absoluut. waar echt je je ongelooflijk op moet inlezen... als je überhaupt mee wil kunnen praten. Daarover wordt dus ook in zo'n debat gesproken. Ja. Ja. Meneer Slop, u... Of, ja, meneer Slop, moet nee, mij horen. Ja, ja. Ik wou zeggen, u hoort uw collega een Slob... Dit vind ik een opsteking. Ja. Sorry. Ik uh, wou zeggen, u hoort uw collega Slob. Ja, Hoort u praten, meneer Rauvoet. Ja. Ja. Uh, die zegt ook wel een paar dingen. U, bent nu, u zit nu aan de andere kant. Ja. U zit bij de zorgverzekeraars. U weet... Een heleboel meer dan in de tijd waarschijnlijk dat u politicus was. En dus ook meer dan uw collega's. Wat gebeurt er als u slop, of misschien iemand anders, Rutte, of maakt me even niet uit... hoort zeggen dingen dat u denkt, klopt niet? Ja, nou, ik, heb, ik ben me daar altijd wel van bewust geweest, ook toen ik in de politiek zat. Ik, we hebben denk ik, ik durf dat wel te zeggen, wel een traditie in, in de ChristenUnie en zijn voorlopers dat je toch behoorlijk op de onderwerpen die je, die je beetpakt en waar je een debat over voert... behoorlijk inleest en zorgt dat je weet waar het over gaat... Maar ik ben me er altijd heel scherp van bewust geweest. Of het nou over de zorg gaat. Of het gaat over een landbouwdebat. Maakt niet uit. Uiteindelijk weten de mensen die het doen in de samenleving. De mensen die nu zitten te luisteren. Als ze daar in die sector zitten. Altijd meer van dan de politicus. Dat is ook niet erg. Een politicus moet wel voldoende weten. Om beslissingen te kunnen nemen. Want de beslissingen worden wel hier genomen. Waarom? En de mensen die werkzaam zijn in de zorg bijvoorbeeld. Die worden wel geconfronteerd dus met beslissingen die hier genomen dus worden. Dus wat doet u juist om te zorgen dat ze kennis hebben? Ja. U ja. hoort misschien niet het debat in Carré, maar andere debatten in de Kamer. Nou, ik, ook gisteren wel. Hè, ik, ik luister natuurlijk extra goed als het over de zorg gaat. Daar heb, ik, daar heb ik opvattingen over. Die had ik altijd wel, maar ook nu in een nieuwe hoedanigheid. Dus je luistert wel scherp. Omdat het voor ons, zoals wij hier zitten, maar ook voor ons als zorgverzekeraars... ook wel van belang is. Wat gebeurt er nou in die zorg? Iedereen zegt, we moeten iets aan die kosten doen... Maar als ik nou goed naar alle politieke partijen luister en ik tel op wat daar nou aan winst in zit voor echt de kostenbeheersing die we moeten maken, dan zeg ik daar gaan we, daar gaan we dus de Ja, maar u geeft mee geen antwoord winnen. op mijn vraag. Sorry. Wat <laughs> veel de bedoeling? Ik vroeg als u ziet dat er ja. iemand onzin kul verkoopt. Wat doet u dan? Nee, kul wordt er niet of, veel van. Of nou niet soms, voldoende. Nee, soms gaat het er net langs heen. Secuur. Ik vond nou, heel concreet, ik vond gisteren in dat debatje van de vier mensen die als als eerste echt mochten debatteren over de zorg, dan merk ik wel dat iemand als Diederik Samson heel goed zich verdiept heeft in de zorg. Die weet goed wat je over. Heeft. Ik ben er met zijn standpunt niet eens, nee. maar die weet goed waar hij het over heeft. Ja. En dat merk je in zo'n debat... Naast het feit dat ook bij hem, net als bij de anderen, er ook ingestudeerde punten naar voren ja. komen van, nou, dat moet, moet ik even zeggen. Maar belt u wel eens, ik doe maar wat met slop. Als hij inderdaad iets zegt, dat u denkt, nou, dat klopt niet. Want u bent natuurlijk het dichtst bij die partij. Nou, ik spreek niet alleen met slop, want ik, ik hou me uh, vrij bewust redelijk ver van, van de campagne van de ChristenUnie. Omdat ik, ik heb ook geen noodzaak slop te dat uitstekend vind ik. En ik hou in mijn nieuwe functie ook behoorlijk afstand tot partijpolitiek. En ik, ook omdat ik nog maar kort weg ben. Hè. Dus ik wil het niet verwarrend, uh, verwarrender maken dan het, dan het soms toch al is. Maar ik heb wel de afgelopen de afgelopen maanden vrij fors geïnvesteerd in gesprekken met lijsttrekkers en, en fractievoorzitters en, en zorgwoordvoerders van, van heel veel partijen. Om aan te geven wat zorgverzekeraars vinden, wat wij vanuit de zorgsector belangrijk vinden. Ja. En op hen in te praten. Denken: nee, je ziet het echt verkeerd. Ja, zo ziet het. Tot half negen twee dingen van Omroep Max. Met Reintjes. Ja, de zorg, daar hebben we het over. Dat is een van de grote thema's bij de verkiezingen. En daarom ben ik in gesprek met twee voormalige politici... die inmiddels werken in de, branche, in de zorgbranche. Namelijk André Rauwvoet, die uh, nu de belangen van de zorgverzekeraars vertegenwoordigt. En Steven van Eyck, voorzitter nu van de Landelijke Huisartsenvereniging. Om even met die uh, huisartsenvereniging te beginnen. Want um, er is een discussie. De VVD wil nu dat huisartsenzorg valt onder het eigen risico. Dus daar ja. moet je in eerste instantie gewoon voor zelf voor gaan betalen. Ja. Uh, en u als uh, landelijke uh, huisartsenvereniging vindt dat geen goed idee. Nee. Kunt u heel kort zeggen waarom dat volgens u geen goed idee is? Ja, maar eerst een compliment dat u het nou zo simpel duidt. Want dat gebeurde <laughs> dus bij het eerste premiersdebat duidelijk niet. En ik vind dat wat dan gaat... moeten de politici ook uh, wel het heldere verhaal vertellen. En zij beginnen altijd met de mededeling... ik ga nu het eerlijke verhaal vertellen, Dan moet je wel oppassen. En dan daarna komen de teksten waar mensen gewoon niet meer... Uitkomen. Wat er aan de hand is, is dat de zorgkosten stijgen. Dat zegt elke politieke partij. Wat er vervolgens aan de hand is, is dat die rekening... die komt terecht bij de burger. Dat kan niet anders. Of je hem nu laat betalen door middel van de verzekeringspremie... of door de AWBZ-premie, of door de belastinggelden, of waar dan ook... uiteindelijk betaalt de burger de rekening. Alleen die doet dat in een andere verhouding. Dus op het moment dat je linksom of rechtsom die rekening... altijd presenteert bij de burger, moet je uitleggen hoe je dat doet... Nou, dat is het eerste verhaal. Dan gaat dat dus over een politiek iets... wat ik zeg, nou ja, of dat nou bij de uh, zwakkere komen... Hè, een inkomenssituatie of bij de rijkere, dat zal een zorg zijn. Dat is een politieke keuze, daar heb ik wel opvattingen over. Maar dat laat ik aan de politiek. Maar waarom moet je nu geen drempel oprichten om naar de huisarts te gaan? De huisarts die is in het Nederlandse zorgstelsel de poortwachter van de zorg. Dat betekent dat je naar een huisarts gaat... en die gaat er eigenlijk vanuit dat je gezond bent... Totdat het tegendeel bewezen is. Ga je op den duur naar het ziekenhuis, dan gaat het ziekenhuis ervan uit dat je ziek bent tot het tegendeel bewezen is. Dat is, dat is logisch. Mm -hmm. Wat wij nou willen, is dat er steeds meer zorg in de buurt komt. Dat je therapietrouw gaat versterken. En dat je ook bepaalde taken overhevelt. Therapietrouw van de op... gaat versterken, dat wil zeggen dat iemand braaf zijn medicijnen blijft slikken. Bijvoorbeeld of naar de fysiotherapeut gaat of de uh, afspraken <tus> met de verloskundige nakomt, of wat dan ja. ook. En dat is goed voor de zorg. Dat is mm -hmm. kwalitatief, is dat betere zorg, dat ja, moet dus je, je elkaar moet proberen niet te regelen. Een drempel opwerpen voor die huisarts van. Dat is nou juist zo belangrijk, zegt hij. Exact, die. want die kan op een gegeven moment bewaken... dat je op tijd naar het ziekenhuis gaat. En op het moment dat je zegt, nou ja, dat kost je extra geld... dan kan iemand de afweging maken bij een zware hoofdpijn... van ja, ik ga maar niet uh, naar die huisarts toe, want dat kost me geld. En in 99% van de gevallen, nou ja, dan gaat dat misschien goed. Maar die ene procent die wij missen omdat die buikkrampen toch duiden op een carcinoom, of kanker of wat dan ook... Mm -hmm. die moet je blootgelegd zien door een huisarts. En wat weten wij uit wetenschappelijk onderzoek... van zowel Casper van Ewijk van het Centraal Planbureau... als van Zweden van Wijnbergen... dat dat percentage wat niet op tijd naar de huisarts gaat... die ontwikkelen zoveel hoge zorgkosten later... omdat ze te laat in het ziekenhuis komen... dat je eigenlijk de voordelen die je krijgt... omdat je een eigen bijdrage vraagt... of omdat je iets onder het eigen risico brengt... die maak je volkomen niet... Ja, dus, dus ook als econoom zeg ik, dit is Pennywise is. je moet het niet willen. Nee, maar is het niet zo dat de VVD, als die hier aan tafel zou zitten... zou zeggen... Ja, dat snap ik, uw angst. Maar uit onderzoek uit Zwitserland blijkt dat mensen misschien een weekje langer wachten... maar uiteindelijk toch gaan. En dan ben je toch al die mensen die die week niet zijn gegaan. Dat geld heb je toch bespaard. Het zou fantastisch zijn als de standpunten die worden ingenomen... gebaseerd zijn op wetenschappelijke argumenten. En dat we echt veel meer vanuit de inhoud uh, die argumenten met elkaar delen. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Maar mensen zijn toch niet gek in Den Haag? Die, die spreken toch ook met u bijvoorbeeld? Of met mensen ja. die er verstand van hebben? Ja, ze kennen natuurlijk de argumenten. Argumenten. En het kan ook zijn dat iemand op kortere termijn... andere effecten ziet dan op langere termijn. Of dat bepaalde argumenten gewoon niet worden gedeeld. Een huisarts die wil een patiënt zien... omdat hij ook eens even wil zeggen... Joh, ik geef je wat mee, maar ik wil je over vier weken terugzien. Op het moment dat je weer die drempel opwerpt... Ja, na vier weken komt zo iemand toch langs of denkt hij het valt wel mee. Dus dat zijn zaken die weet je. Die kan je overigens ook niet allemaal heel erg zwart op wit krijgen... want je weet niet om hoeveel procent gaat het. En de diversiteit in Nederland is natuurlijk gigantisch. Dus je hebt Finex-locaties waar jonge mensen wonen... achterstandswijken, mensen met allochtonenpopulaties en taalproblemen. Dus je kan ook Nederland niet op één hoop gooien. Maar we weten, met gezond verstand... maar ook dus met economen die daarnaar gekeken hebben... Ja, met wel degelijk hebben. wetenschappelijk je onderzoek, zegt u. Ja, dan me. moet je toch even op je teller letten en kijken... willen we dit wel? Maar u weet ook hoe dat gaat. Hè? Ja. Bij Financiën hadden wij natuurlijk ook een systeem... dat je wist aan welke knoppen je moest draaien... om bepaalde effecten te krijgen. En dat zit in de CPB-berekeningen. En ja, die zijn gewoon gevoeglijk bekend. Dus een beetje gedegen voorbereide politieke partij... weet met welke uh, dingen die ik inzet... krijg ik wat voor soort economische effecten. Mm -hmm. En u weet ook dat op dit moment met die CPB-rapporten... wordt je om de oren geslagen. Elke partij trekt die cijfers naar zich toe... Ja. en zegt, zie je, wij komen daar het beste uit. Nou is er nog een ander heikelpunt als het gaat om de zorg. En dan ga ik even naar uw collega meneer Rauwvoet. Die vandaag uh, prominent in, praal, in trouw stond. Het is wel goed dat wij collega's worden genoemd. Dat. Ja, nee, is, is dat niet zo? Ja, ja Collega's voorzitters. We zijn allebei voorzitter van een brancheorganisatie. Ja. Ja. Collega's in de ja. zorg. Zeker. Lekker setje samen. Oh, ja, nou, wij doen het ja. goed. Ja. Jullie doen het goed. Ja, Die indruk had ik al, dat jullie het goed kunnen vinden ja. samen. Maar goed, de AWBZ. Want ja. daar ging het artikel in trouw over vandaag. U was ja. Ja. prominent in trouw. Dat wilt u toch ook, meneer Van Eyck? Dat hij prominent in trouw is. Ja, ja nee, maar ook name. zelf neem ik aan. Dat zijn toch de goede <laughs> dingen. Dat wil je natuurlijk als voorzitter. Het gaat voor de inhoud. En hoe we de dingen voor elkaar boksen. De een doet dat door lobby. De ander die zorgt ja. dat het in het regeerakkoord komt. Maar toch een beetje jaloers toen u het op... Nee, Ik vind het leuk dat, dat André vandaag in de trouw staat. Ja. André gefeliciteerd met je artikel Dank je trouw. Je ja. was het ermee eens ook. Nou ja, daar gaan we het zo over. Ja, want uh, dit is ook interessant ja. inderdaad. Want um, die ANW, de AWBZ, hè, de Algemene wet Bijzondere ziektekosten. Heel simpel gezegd, um, nu wordt dat betaald, die kosten, door het Rijk. Nou is het, uh, als ik het heel simpel formuleer. Uh -huh. Nou is het zo dat de Partij van de Arbeid wil dat dat uh, geen verzekering uh, wordt... Maar dat dat uh, een voorziening wordt waar de gemeentes over gaan beslissen. Dus het is niet zo dat je meer een premie betaalt. Maar gemeentes, een bepaald loket bij de gemeente, gaat beoordelen of jij al dan niet. Die AWBZ-voorziening krijgt, die dan niet meer zo heet. Zeg ik dat goed of niet? Nou, niet helemaal. Oké, okay. zeg ook. hoe zit. Het? Want u ziet het in elk geval niet zitten wat het plan is van de Partij van de Arbeid. Nou, niet alleen van de Partij van de Arbeid, maar het ligt vrij breed. Ja, in meerdere de politiek. partijen vinden ja, dit. Hè? Dat, uh, opvallend is dat dan wel, als je de verkiezingsprogramma's daarnaast legt, dat politieke partijen soms een keuze maken. Uh, die als de CPB met zijn berekeningen eroverheen is gegaan, toch anders blijkt uit te pakken. Uh, bijvoorbeeld de VVD heeft in zijn programma staan dat de, de oude gezorgd, die nu in die AWBZ zitten, dat mm. is de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten. Daarvan hebben we gezegd, dat zijn eigenlijk zoeken bijzondere kosten... daar kun je je niet individueel voor verzekeren. Dat moet via een volksverzekering, zoals we al een meerdere volksverzekeringen hebben. Noem eens hebben. iets wat daaronder valt Maar daar op... zit al meteen een misstand. U begon te zeggen, ja dat wordt door het Rijk betaald. Uh, uh, nee, uh, we betalen allemaal, en daar begon Steven van Eyck terecht mee... we betalen allemaal AWBZ-premie. Alleen het punt is, heel veel mensen weten dat niet. Maar dat wordt toch uiteindelijk door het Rijk uitbetaald? Niet via verzekeraars? Nee, maar dat gaat via de volksverzekeringen, zorgkantoren... Uh, het is dus, dus niet zo dat we daar, daar ons voor vast. verzekeren, maar we krijgen het. Nee maar het is wel wel een volksverzekering. En dat is precies wat, wat mij opvalt in de discussie. Hè? Ik, heb, ik heb ook deze dagen, naar de aanleiding van mijn pleidooi... van haal dat nou die ouderenzorg uit, de AWBZ... want dat is op zichzelf best goed verzekerbaar. En de huisarts en de medicijnenouderen... Eh, veel van de mensen die ze luisteren zullen dat herkennen. Die hebben vaak te maken met de huisarts, met de apotheek. Ze eh, moeten een rollator hebben. Dat loopt allemaal via eh, de zorgverzekeraars. Maar ze hebben ook eh, begeleiding of huishoudelijke hulp. Daarvoor moeten ze bij de gemeente zijn. Mm -hmm. En als ze verpleging of verzorging nodig hebben, de thuiszorg... dan moeten ze bij het AWBZ-kantoor zijn. Mensen worden een horendol. Ja. Nou, nu is de gedachte, nou, die AWBZ, daar zijn ook in de loop van de tijd dingen bijgekomen... die daar eigenlijk niet in thuis horen, Die niet langdurig onverzekerbare zorg zijn. Die zouden uit moeten halen. Daar is denk ik iedereen wel voor. De vraag is, waar gaat het naartoe? Uh, en dat is meer dan een belangenstrijd tussen belangrijke organisaties. Uh, maar dan is de vraag, waar is die zorg het beste uit? Mijn bezwaar tegen wat nu veel politieke partijen willen, is dat men zegt, nou, laten we dat nou aan de gemeente geven. Dan heb je er geen recht meer op, hè, geen aanspraak meer, zoals in de AWBZ. Of als het in de zorgverzekeringswet zit, dan zit het in het pakket, dan heb je recht op die oudere zorg. Verpleging, verzorging, noem maar op. Maar dan is het aan de gemeente om te kijken wat die ouder in hun gemeente het beste, beste helpt. Ja, en waarom is dat zo gevaarlijk? Nou ja, omdat je dan verschillen krijgt tussen gemeenten. Ja, en dat, merkt, dat merken we in de WMO, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Daar zijn dingen ondergebracht. Op de sfeer van welzijn en ondersteuning. Dat kan ook prima. En dan merk je dus als je van de ene gemeente naar de andere gemeente verhuist, dat je ergens iets kreeg en dat raakt je kwijt. als een andere gemeente gaat En u denkt dat dat gaat gebeuren? Nou, dat denk ik wel zeker. Want dat gebeurt in de WMO ook. Dat is de essentie als je dan gemeente geeft. Nou, zal het niet zo zijn dat je in een gemeente helemaal niks meer krijgt op gebied van ouderenzorg. Geen gemeente zal dat doen. Want nee. ook daar zitten mensen in de gemeenteraad... die, die zijn ook het beste gegeven. willen voor, voor de mensen in hun gemeente. Ja. Maar je mag verschillen maken. En ook toen ik nog Kamerlid was... hadden we heel wat discussies in de Tweede Kamer... die er niet meer over gingen... Ze zeiden, ja, nou gebeurt er in gemeente. Ja, gebeurt er iets met de WMO en daar zijn wij tegen. Ja. En dan moest de staatssecretaris zeggen, ja, maar we gaan er niet meer over. Want de gemeenten mogen keuzes maken. Maar dat, vind moet... ik, dat vind ik voor wel zijn akkoord. Maar voor echte zorg, ouderenzorg, vind ik dat moet een verzekerd recht blijven. Wat we solidair met elkaar financieren. Wij hebben gebeld met de Partij van de Arbeid, want die zijn hier dus voor. Die zeggen, nee, goed idee, bij de gemeente. Niet bij die zorgverzekeraars, want die willen allemaal goedkoop inkopen. Helemaal geen goed idee. We gaan naar de gemeente. We hebben gebeld met um, de woordvoerder op het gebied van zorg, uh -huh. Agnes uh, Wolbert. Uh -huh. uh, en zij uh, legt uit waarom zij dus wel vinden dat de langdurige en de oudere zorg bij de gemeente ondergebracht moet worden. Omdat gemeente eigenlijk veel beter dan het Rijk uh, maatwerk kan leveren voor mensen... En dan weet ik wel dat de heer Rauwvoet zegt... Uh, ja, dan krijgen we straks allemaal verschillen onderling uh, tussen gemeenten. Maar ik vind dat bangmakerij. Kijk, als je echt maatwerk wil... dan rijk kan alleen maar voor iedereen hetzelfde regelen. En misschien als ik ouder ben... heb ik wel iets heel anders nodig dan meneer Rauwvoet dat uh, heeft uh, bijvoorbeeld. Kijk, zorgverzekeraars kunnen ook maar één ding. Iedereen weet precies wat hij in zijn polis heeft. Dat krijg je. En als je iets anders nodig hebt, ja, dan heb je gewoon pech. Ja, en ik vind dingen als... Uh, ja, dat je wel verpleegkundige hulp uh, van de zorgverzekeraar dus moet, uh, moet kunnen krijgen. En uh, bijvoorbeeld de stoma vervangen. En dan denk ik, ja, ik zou niet weten waarom dat niet via wijkverpleegkundigen kan. Uh, die bij, uh, en de gemeente dat regelt. Kijk, die wijkverpleegkundigen gewoon weer terug in de wijken te brengen. Dat is wat de Partij van de Arbeid graag wil. En als je dat wil, dan moet je de zorg veel dichter bij de mensen uh, organiseren. En dat betekent dat je de zorg die nu door de AWBZ wordt gefinancierd, straks gewoon door gemeenten moet laten regelen. En dat zegt dus Agnes Wolbert van de Partij van de Arbeid. Ja, uh, ja u bent het er niet mee eens, dat is duidelijk. Zij zegt joh Zij zegt ook ongelijk. Ik bedoel, Waarom? Je, mag, nou, je mag vinden dat het standpunt van de zorgverzekeraars niet deugt. Overigens zijn het niet alleen zorgverzekeraars. Het zijn ook de patiënten- en cliëntenorganisaties. Het zijn ook de aanbieders van de oude zorg, Actis. Ja, die zijn ook allemaal met u eens. Binnen, binnen de zorg is er een vrij grote consensus dat je dit bij elkaar zou moeten houden. omdat de huisarts en de apotheek en de, de rollator ook via de zorgverzekeraars lopen. En het is natuurlijk ook van, van belang dat die die wijkverpleegkundigen niet helemaal los komt te staan... van alles wat er in de eerste lijn gebeurt. En ik kijk ook naar collega Van Eijk. Uh, alles gebeurt eigenlijk via het spoor van, van, van de zorgverzekeringswet. Ja. En ik vind dit wel, met alle respect voor, voor Agnes Volbe, maar wel een voorbeeld van, van een politicus die tegen beter weten in uh, twee dingen poneert. In de eerste plaats, het Rijk weet het niet beter dan de gemeente. Ik heb het niet over het Rijk, we hebben het over de zorgverzekeraars. Dat zijn private ondernemers die voor hun verzekeren... de beste zorg voor een redelijke premie willen kopen. Maar goed, die hebben natuurlijk ook niet alleen maar een fantastisch imago. Ik bedoel, die hebben natuurlijk ook nogal wat kritiek gehad de laatste jaren. Dat ze uh, te veel voor een goedkoop prijsje. Ik bedoel, die, hebben toch ook, die zijn toch ook nog in een heel proces. Nou, bezig. Dat, dat laatste herken ik niet. Kijk, zorgverzekeraars zijn er bepaald niet op uit om voor een goed prijsje slechte zorg te kopen. Nee. Lopen de maar wel een goed prijsje. Ja, natuurlijk Toch? Maar waarom? Dat is toch waar? Maar, niet van maar, maar waarom? Omdat ja, maar... het premiegeld van u en mij is. Ja. waar zorgverzekeraars zeggen, daar willen we wel zuinig mee omgaan. Maar weet hoe, de, ik, ik vind dat er toch iets te krap door de bocht over de rol van de verzekeraars nu wordt gecommuniceerd. Zij zijn eigenlijk nog niet eens gewend aan hun rol. Ze zijn nog niet echt in een positie gebracht waardoor ze erover gaan. En dan weegt zoiets wel mee bij de argumenten... die nu ook door politieke partijen naar voren worden gebracht. Daarbij speelt wel de, in mijn ogen... toch een beetje inconsequente benadering van de zorg... als je aan de ene kant zegt... ik vind dat er maatwerk moet worden geleverd... en dat je aan de andere kant zegt... wij zijn een voorstander van regiobudgetten. Regiobudgetten die uiteindelijk onder regie van de verzekeraar worden ingezet om de zorg in de buurt te gaan regelen. En wat betekent dat? Dat als een partij dat aan de ene kant zegt en aan de andere kant zegt: van maar ik wil die verzekeraar niet in de rol brengen van maatwerkleverancier voor de oudere zorg, dat ik, dat ik dat niet goed begrijp. Dus ik denk dat daar ook, en dat is ook het pleidooi wat ik in alle zorgdebatten tegenwoordig toch wel een beetje naar voren breng. Laat nou dat zorgveld eerst eens daar een ei over leggen. En als wij als zorgaanbieders en als zorgverzekeraars en als ziekenhuizen, specialisten en met name patiëntenorganisaties. Daaruit komen, ja, dan moet je toch wel van hele sterke huizen komen om daar een tegenargument in te winnen. Ik denk dat nee, ik nou even de vinger te leggen bij één punt waarvan ik denk dat mevrouw Wolbert uh, zichzelf tekort doet. Uh, want zij wekte de indruk dat zorgverzekeraars hebben iets in de polen staan. En als je iets anders nodig had, hebt, dan, uh, dan heb je pech, zegt ze. De inhoud van het pakket wordt niet door de zorgverzekeraar bepaald, nee. door, maar door mevrouw Wolbert en haar collega's. He, dus de politiek bepaalt, als de ouderenzorg bij de zorgverzekeringswet komt, dan bepaalt uh, de politiek, inclusief mevrouw Wolbert, dit zit in het pakket van alle zorgverzekeraars. En bij elke zorgverzekeraar krijg je dan de, de zorg voor ouderen die je nodig hebt. En dat precies is mijn punt, want dat is bij gemeenten niet gewaarborgd en bij zorgverzekeraars wel. Ik denk nou, ik dat het zo naar de, de, de hele richting verzekeraars makkelijker is dan op het moment dat je vanuit de Tweede Kamer alle gemeentenstaat moet aanspreken. Even de helikopter-view hmm. terug naar ja. het gegeven dat wij als kiezers um, te maken krijgen met dit soort complexe materie. Ja. Die u he, hier met verven vertegenwoordigt u, de zorgverzekeraars. Misschien als u voor de VNG was gaan werken, had u hier met verven gezegd dat het wel degelijk bij de gemeente had moeten. Had gekund. Nou, wagen, ja, wagen, ja maar goed, nou, het u, misschien wel. Ik zal, ik zal een kritisch zelfonderzoek doen. Ja, maar ja. toch, dat is, dat is niet helemaal onterecht dat ik dat zeg. En dus uiteindelijk zijn al deze onderwerpen. Ik noem maar alleen nog maar alleen nog maar de zorg, maar we hebben het onderwijs. Ja. En wat ja. hebben we nog niet? Ja. Ik bedoel, defensie en ja. alles. En over al die onderwerpen kun je gewoon drie weken met elkaar op de hei zitten. Ja. En u zegt, ja, laat het veld nou uiteindelijk met elkaar. Een, mensen die er echt verstand van hebben, eigenlijk met elkaar een beslissing nemen. Zoals bijvoorbeeld ja. bij wat is het bij de huren geloof ik gebeurd. Ja. Is, hè? Ja. De woon, de woningsector. Ja. Bij de woningsector. Ja. Zou dat ook iets zijn voor om hiermee het gesprek af te ronden voor uh, de zorg? Zou er, is er consensus ja. mogelijk met nou ja, woorden? Er, er zijn. Al verschillende overlegorganen die bij elkaar komen. Mensen die gewoon uh, gelijkgestemde zijn, bijvoorbeeld de zorgaanbieders in de eerste lijn. Dat wil ja. zeggen die de zorg in de buurt van de patiënt regelen. Dat zijn uh, de fysiotherapeuten, de verloskundigen, de wijkzusters, de tandarts en zo. Ja, die zitten allemaal in het velo, de verenigde eerste lijnsorganisaties. En die zijn gelijkgestemd. Dus die hebben ook nu met elkaar afgesproken dat wij richting de politiek het gebaar gaan maken om een uh, zorg te gaan aanbieden waarbij we nog beter samenwerken, beter communiceren met de patiënt. Waardoor je doelmatiger betere zorg krijgt, die nog goedkoper ja. is ook. En datzelfde kan je natuurlijk doen met je andere partners. Door met de verzekeraars te gaan kijken en dergelijke. Dus laat zin, ons maar even. We zijn ontzettend benieuwd hoe het af gaat lopen. Ik ben trouwens nog wel erg benieuwd wat u gaat stemmen, meneer Van Eyck. Want u was natuurlijk ooit bij de LPF Wat, wat wordt het nu? Ja, die, je hebt het toch weer over een zwevende kiezer. Ja. Ik, ik ben overigens wel uh, van mening dat het christelijk gedachtegoed... op de een of andere manier verankerd moet worden... in de besluitvoering bij het openbaar bestuur. Ik en dus wordt het? Nou ja, dus ik zit vaak naar het CDA te kijken... want dat is een partij die uh, op een bepaalde manier het openbaar bestuur beïnvloedt. Waarvan ik denk dat het goed is als we dat in onze maatschappij overeind houden. En dat het niet alleen maar door links of rechts of uh, liberaal gedachtegoed of socialistisch gedachtegoed. Nou, zo, dus, daar zit goed. ik een beetje aan te denken. kunnen ze nu. best gebruiken, ja. denk ik. En aan u hoef ik het niet te vragen, neem ik aan. Hè? Nou, mag best. Meneer Aafoe? Ja. nee, mag best. Maar ik wil ook om inhoudelijke redenen. Hoewel er ook in het ChristenMu-programma best dingen zijn waar ze zeggen, nou, daar zou ik nog wel over door willen praten. Uh, maar ik, ik vind het nog steeds een heel ijzersterk christelijk sociaal programma. En ook op het punt van de zorg, denk ik, van, er valt best nog een hoop te bespreken. Maar ik mag, als ik daar aan toe mag voegen, en voor mij is het de afsluiting. Ik vind wel, dat zeg ik ook tegen onszelf, ook tegen Van Eyck en mezelf en mijn leden. De bal ligt echt bij de zorgsector. Ja. Want daar ja, moet het gebeuren daar en, en daar we, zit ook de echte kennis. Dat hebben we net geconcludeerd. Meneer Van Eyck en uh, meneer Aanvoet. heel hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Dit was uh, de uitzending van Twee Dingen voor vandaag. En uh, Eva Jinek neemt het stokje over nu met de stemming van Nederland. Heel toepasselijk. Uh, wie <laughs> heb jij vandaag? Ik heb campagnestratege Bart Jochems en debatexpert expert Roderick van Grieken. En we gaan de politieke dag even rustig doornemen. We hebben net ook net uh, naar Mark Rutte gekeken bij de Wildrijd Door. Daar vinden we van alles en nog wat van. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Goed zo. Heel interessant. Moet ik even terugkijken. Wat <laughs> ik deed daar. Goed. Maar nu uh, eerst het nieuws met Rachid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Door het gebruik van chemicaliën ontstond hete stoom die de schoonmakers heeft verwond. Er is geen radioactiviteit vrijgekomen en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Versenheim Centrale is een van de oudste kerncentrales van Frankrijk. En dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedenavond, welkom bij de Stemming van Nederland... waar we vanavond in alle rust weer de politieke dag gaan doornemen. Natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over Mark Rutte... die zojuist bij de wereldrijd door zijn opwachting maakte. Bij ons in de studio zijn weer aangeschoven... campagnestrateeg Bart Jochems en debatexpert Roderick van Grieken. Heren. Goedenavond. goedenavond, welkom terug in de studio. Eerst even dit, wat was de opmerkelijkste uitspraak van vandaag? Roderick, ik begin bij jou. Nou, ik zou uh, Maxime Verhagen willen noemen... die uh, uh, vandaag, nadat hij eigenlijk de hele campagne stil was geweest... vandaag toch opeens zich ook roerde in de campagnestrijd. en uh, zich afvroeg of Mark Rutte nou gisteravond had gesproken... als premier of als partijleider tijdens het Carré-debat. Dus Maxime maakt weer zijn opwachting. Bart, wat was jouw opmerkelijkste? Die, die was niet van een politicus, maar wel gericht aan een politicus. Matthijs van Nieuwkerk, die in de wereld draait door... bij het begin van een interview met Rutte tegen hem zegt... u ziet er een beetje, u maakt een bange indruk... Dat is een vraag waarmee je iemand framed. Dat zullen we het misschien straks over hebben. En ook een onbeantwoord, om niet te beantwoorden vraag in de sector. Wanneer houdt u eens op uw vrouw te slaan? Een goed antwoord op zo'n vraag is niet mogelijk. Oneerlijk, Van thuis om zoiets te doen? Ik vond het niet helemaal deugen. We gaan het er allemaal over hebben. Bij het doornemen van de dag kan ons overzicht van opmerkelijke tweets... natuurlijk niet ontbreken. Luc ikink, het woord is aan jou. Volg je moed. Begon Emiel Roemer vandaag de dag op Twitter. Via Ed Emiel Roemer laat hij weten vandaag weer het land in. Op naar het mooie Twente waar de SP en VVD nek aan nek gaan. Ik heb er zin in. Ja, Hij houdt de moed erin, ondanks dat het met de SP steeds slechter lijkt te gaan. Op Twitter proberen ze volgers volgens hem een beetje een hart onder de riem te steken. Yvonne zegt op Ed Yvonne 384. Succes jongen, komt allemaal goed. Kareltje die tweet. Je bent te lief voor Rutte en Samson. Waarschijnlijk te beschaafd. Je hebt nog een week om ze klem te zetten. Janineke die tweet op Ed Janineke Oltmans en zegt. Zet hem op, je doet het hartstikke goed. Nou, minister Kamp had al die opbeurende woorden nog niet gelezen... en noemde Roemer toen zielig en toen moest Roemer nog meer getroost worden. Alter Ego Peter tweet dat de bokscampagne Kamp vs. Emile Roemer is geopend... en Kamp slaat terug met een watje, zegt hij. En Wilma probeert de aandacht een beetje af te leiden... en tweet via granny 63 de agenda van Emile. Ze zegt vandaag zal Emile Roemer samen met SP'ers ijsjes uitdelen... bij het winkelcentrum Beren aan het begin van de korweg. Mark Rutte doet niet aan Twitter, tenminste niet zelf. Of Toch kreeg hij vandaag op Twitter veel reacties. Toen naar buiten kwam dat hij niet aan tafel wilde gaan zitten... met cabaretier Freek de Jonge. Uh, Jeroen Stern denkt op zijn Twitter... dat Rutte waarschijnlijk alleen kan lachen om zijn eigen grappen. Frank Alsedaar tweet op Ed Frank Alsedaar... en vindt het niet zo gek dat Rutte niet met Freek aan tafel wil. Tijdens als balkenende met Ali B. Ook al een drama, vindt hij. Waarom moeten overal cabaretiers bij? En Tel Beckhant maakt zich op Ed Tel MT bekkant een beetje zorgen... en zegt Rutte wil niet aan tafel met Freek de Jonge... en dan moet de formatie nog gaan beginnen. Ja, onze dagelijkse rubriek over economie op Twitter. It's the economy stupid, heet hij. Vandaag ging het over concurrerende economie. En op die ranglijst staan we vijfde. Nou, dat is eigenlijk wel goed. Jan-Peter Raken twittert op Raken. Weer zo'n bericht dat mijn gevoel ondersteunt. Ophouden met somberen, het kan beter, maar slecht is het in Nederland niet. En Thomas Boulaars vraagt zich op Thomas af... wie hem kan uitleggen waarom Zwitserland... de meest concurrerende economie ter wereld heeft... terwijl ze geen euro hebben. Kees Storm heeft op @stormkees een beetje medelijden met de politici. Hij tweet, arme politici krijgen ze het ene en na het andere goede nieuws over de economie te verwerken en ze waren het al zo eens. Tot slot dan nog de laatste politieke economische tweet. Dat is een oproep van ene Mats, die via matsm 97 twittert. Hij wil iemand, van iemand in zijn Twittergroep weten of hij morgen bij Economie al die boeken shit moet meenemen. Dus als iemand dat eventjes aan mat wil laten weten, dan graag, dan uh, hoef ik dat niet te doen. Morgen zijn er meer tweets, uh, dan krijg je ze weer van mij. Tot dan. Luc Ikenk, Dankjewel. De laatste peilingen van zowel Maurice de Hond als een Vandaag... laten nog maar een verschil van vier zetels zien tussen VVD en PvdA. Nou, aan de opmars van de Partij van de Arbeid komt geen eind, denk ik, Bart, als ik het zo hoor. Ja, ik heb, ik heb het hier vaker geroepen. Ik ga het donker roepen. Kijk uit. Uh, het zijn peilingen. Er zit een foutenmarge in. Er is nog een week gaande, enzovoorts maar. Dat gezegd hebbende, uh, ja, Samsung doet het goed en uh, heeft uh, de raketmotor aan. Ik uh, ben benieuwd of hij uh, deze hoogte kan uh, bewaren. Is die nog uh, te stoppen, denk je, Rodrik, of uh, zet hij deze opwaartse lijn door? Nou kijk, de, het is een beetje een self-fulfilling prophecy. Hè? Want het, het, bedoel, het is eigenlijk de quotes van de afgelopen dagen is iedere keer... Samsung komt eraan. En als we dat met z'n allen blijven ja. zeggen... dan, dan komt hij eraan. Hè? Want heel veel mensen thuis die, die volgen die campagne niet van dag tot dag. Die horen wel iedere keer dat bericht. En dan krijg je een soort van, hè, wat de Amerikanen noemen... dat bandwagon effect. Die gaan dan allemaal aan de, die aan de linkerkant zitten. Nou, dan gaan we maar voor Samsung. Iedereen wil bij de winnaar horen. Ja, die wil daarbij horen. Dus de, de, de kans is reëel dat hij het als het zo doorgaat. Maar dan, dan is die... het bijna alsof het een soort virtuele bubbel is die zichzelf... Uh nou, ja, ik denk dat het bewaarheid dat, maakt. Ik denk dat voor een deel ook wel waar is. Hè? Want we, kijk, zoals wij hier met z'n drieën zitten, volg je iedere dag die campagne. Daar zit je helemaal middenin. Je volgt elke quote, alles wat er maar gebeurt. Maar gewone en misschien ook wel verstandige mensen, die doen dat niet. Die zijn gewoon met andere dingen ook bezig. Of misschien alleen met de inhoud van die, de partijprogramma's. Dat, dat, dat zou ook verstandig kunnen zijn. Ja, en die pikken af en toe toch signalen af. En, het, en ja, in retorica geldt nu eenmaal hetzelfde als voor verkiezingscampagnes. Het beeld is belangrijker dan de inhoud. Ja, en die boodschap die gaat ze weer klank vinden. Ja, maar kijk uit, bij Roemen was het zo... en die hadden we ook, of hadden we... stond ook heel hoog in de peilingen... en binnen een week was het toch aan het dalen geslagen. Toch nog die te vroege piek. Zo'n week kan nog veel. veel. uiteraard. Natuurlijk, er kan altijd nog een missaar komen. Zes volle dagen hebben we nog. Volgens Maurice de Hond is de VVD-aanhang zekerder... of overtuigder VVD... dan de mensen die nu aangeven op de Partij van de Arbeid te stemmen. Die zijn wat eerder bereid te zweven. Is dat nog een groot risico, denk je, Bart... Dat is zeker een risico. Uh, ook hier, toch maar even die kanttekening. Bij een van daar hoorde ik ja, bij zo'nzelfde peiling... dat de PvdA-kiezers weer zekerder waren dan de VVD'ers. Oh, dus God. ja, het is een beetje inwisselbaar in die zin. Maar het klopt, uh, hoe zekerder die stem is... hoe beter en hoe breder je basis is... en hoe, ja, hoe met, met, met meer enthousiasme en met meer zelfvertrouwen je, je verder kunt. Wie zou deze um, toch iets wat twijfelende Partij van de Arbeid-kiezers kunnen kapen? Denk je, Roderick? Wie kan hierop jagen... Nou, dat, dat zou alsnog natuurlijk steeds de SP kunnen zijn. Ik denk dat die echt wel nu heel hard aan het nadenken zijn. Dat zijn ze eigenlijk ook al een beetje aan het doen om de strategie een beetje te, te verleggen. He, door iets van een boodschap te gaan doen van, joh, als je nou echt gegarandeerd wil zijn van linksbeleid, ja, dan moet je toch echt bij ons zijn. Uh, dat deed roem Roemer gisteravond eigenlijk al een beetje tijdens het debat. Dus ik denk dat de SP uh, zou stemmen kunnen, kunnen kapen. Um, ik denk dat, dat, dat daar het grootste gevaar ligt. En, maar ook, ook d 66 en GroenLinks in mindere mate zouden ons kunnen krijgen. Maar ik denk met name SP. En het zou Rutte erg goed uitkomen als, uh, als dat zou gebeuren natuurlijk. Want een gespleten linksblok uh, leidt ertoe dat de VVD het grootste is. Maar dan moet Roemer dus tegen Samsom in. En daar heeft hij natuurlijk weer een probleem. Want hij wil graag met Samsom in een kabinet. Dus, dus zit... Roemer zit echt tussen de schuimdeuren op dit moment. En is het dan, als we die logica volgen, is het dan verstandig voor Rutte om aardig te zijn voor Roemer? Dan is het verstandig voor Rutte om uh, vooral Roemer... en dat gebeurde vandaag ook al een beetje, om Roemer een beetje uit te dagen. Uh, en wel zo dat um, Roemer het onderscheid gaat maken... tussen hem, tussen de SP, en de P van de A. Want dan dwingt hij de P van de weer tot, uh, tot een verhaal. Uh, dat heeft ook te maken, denk ik... of dat was de, in, de inzet ook bij Roemer of bij uh, Rutte door het hele linkse blok als de socialisten neer te zetten. Ja. Zo van, joh, het is allemaal hetzelfde. En dan hopen dat ze, het, dat ze onderling een beetje ruzie gaan krijgen. Als we verder kijken naar opmerkelijk politiek nieuws vandaag... dan valt op de ruzie tussen minister Kamp en Roemer. Speelleider Roemer heeft gezegd dat hij hoopt op te bouwen... wat er in de afgelopen 25 jaar is afgebroken op sociaal gebied. En minister Kamp reageerde daar weer op... en noemt de uitspraken van Roemer zielig. We gaan even naar Kamp luisteren.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 Nou, het is in ieder geval een stevige. En kijk, ik denk, waar je steeds mee worstelt, is het volgende. Aan de ene kant wil de kiezer niet dat die politici zo hard met elkaar in het, uh, aan het takken zijn. Dus die houden er eigenlijk niet zo van als elkaar zo hard aanvallen. Hoe weten we dat trouwens? Is dat ook weer iets uit peilingen? Dat is ja, het... dat hoor je, ja, dat hoor je <lacht> regelmatig. Nee, ja, dat, dat komt vast uit peilingen, inderdaad. En, maar je hoort inderdaad in ieder geval heel vaak dat men afloop van zo'n debat zegt... ik word zo moe de hele tijd van die de politici tegenover elkaar. Dus aan de ene kant mm. moet je dat niet doen. Aan de andere kant wil je in de hitte van de strijd nog een beetje in de aandacht komen als Henk Kamp. Ja, dan moet je niet iets gaan zeggen van, goh, wat meneer Roemen zegt is toch misschien een beetje de waarheid. Dat is niet stevig genoeg. Dus nee, dat bekt niet lekker. Dan moet, ja, dan, dan moet iets stevigs uitkomen, wil je zorgen dat je in het nieuws komt. En ja, dat is een beetje de tweestrijd waar ze allemaal mee zitten. Wat denk jij, Bart? Ik heb een andere verklaring. Ja, ik, bedoel, ik ben oud-journalist, dus je hebt dan de neiging om onmiddellijk in complotten te gaan zitten denken. Maar ik denk dat dit, dit heel bewust is gebeurd. En dat het woord zielig heel goed gekozen is. Of tenminste, goed over is nagedacht van tevoren. Want dat past nu een beetje bij Hoemer. Die zit namelijk in de hoek... waar de klappen vallen, dus dat past op hem. Daarmee wordt hij gekwalificeerd. En ik denk dat het ook niet helemaal per ongeluk is... dat Kamp het zegt en niet Rutte. Dat had namelijk ook gekund. Wacht dus... even, laten we eerst analyseren het woord zielig. Dat is het bewust gekozen, zeg ja, je. Wat wat, waar denk je dan Roemen aan? Hoemer zit in, in, in een hoek waar de klappen vallen. Dat ziet iedereen. En voor zover men het niet ziet... vertellen wij dat hier wel, want daar gaat het dan. Waar rode, ik ja. het net over had. Dus uh, die is een beetje aan het wankelen. De grote boxer wankelt. En, uh, uh, uh, uh, en Vervolgens zegt Kamp, jij ja, bent een beetje een beetje dat, dat past Looser. voor de, voor, de, voor de luisteraar, voor de kijker. Past dat etiket op het hoofd, op het voorhoofd van, uh, van Roemer en daardoor beklijft het? Ja. Is het handig uh, dat dit akkefietje vandaag in het nieuws komt, uh, of is dat voor hun onhandig, of is het eigenlijk wel goed voor ons als kiezers? Hebben we weer wat te kiezen? Is het wat duidelijker afgebakend? Weer een inhoudelijk punt op tafel. Ja, maar het is ja, in een inhoudelijk punt. Maar het inhoudelijke punt was ook uh, zeg maar een hele verkorte tafeltennismatch. Het balletje ging twee keer over de tafel en daarna was het weg. Dus of er nou nog veel verdieping achteraan komt, dat vraag ik me een klein beetje af. Weinig winsten voor ons als kiezer. Ja, ik vind het ook wel weer tekenend dat, dat Emiel Roemer daar weer op gereageerd heeft. Ik denk Wat dat, zegt dat dan? Nou, dat geeft ook zijn positie wel weer aan. Ik denk als die drie weken geleden was gebeurd, had Emiel Roemer helemaal niet gereageerd. Yes. Want hij was in de race om premier te worden. En een premier die gaat natuurlijk niet zomaar met of een kandidaat premier met... met met een minister in debat. Die staat daarboven, Die als staat het ware. Ja. Maar ja, dat etiket is nu inmiddels bij hem weg. Hij moet nou vechten als een leeuw om nog in de race te blijven. Dus ja, nu heeft hij er wel weer belang bij om wel te reageren. Want dan is hij toch weer even in het nieuws. Dus het, ja. Hij moet oh. zelfs reageren op Kamp, hè? niet eens ja. op Rutte. Dat ja. is al een devaluatie de lagere, van je opponent, als, als het ware. Ja. Ja. Zou die er ook voor kunnen kiezen om überhaupt niet te reageren? Dat je toch Tuurlijk. nog het soevereine van een aanstaande premier behoudt? Nou ja, dat, dat, dat kan, op, zolang je in de race voor, voor, uh, voor die baan bent. En als de, in ieder geval de beeldvorming het nu zo is dat Roemen dat niet meer is, ja, dan moet je risico's gaan nemen. Dat zag je ook bij, bij Buma gisteravond. Ja, die doet het niet zo heel erg goed in de peilingen. Ja, dan moet je wat. En dat daar waar degenen die het goed doen in de peilingen eigenlijk gewoon de nul moeten houden om uh, de maar uh, te gebruiken. Um, en ze geen fouten maken, zorgen dat een goede dekking hebt, moet je als je niet zo goed in de peilingen staat... ja, dan moet je gaan wrikken. En daardoor was Buma gisteravond heel fel op Rutte. Want ja, die moet daar ergens zetels van aanzien te, te pikken. Ja, nog even een uh, ander inhoudelijk puntje. Uh, vandaag ging het formeren ook gewoon weer verder. Nu was het Jesse Klaver, Tweede Kamerlid van GroenLinks... die zich uitspreekt voor een kabinet... of althans een solide progressieve kern had hij het over... van uh, PvdA, D66 en GroenLinks. Is dat nou handig, Bart, als uh, campagnestratege? om dit zo... Uh... Te nee, ik heb het eerder gezegd, um, um, je, je, begint, je bent de demandeur... je begint te vragen om de steun van anderen... zo van, zullen wij samen gaan trouwen? En dat vraag je drie keer en je gaat zes keer op je knieën... en het signaal is, oh, die zit in de problemen. Ik vind het niet handig, ik vind het ook niet handig tegenover je kiezer... omdat je nu al zegt, als u op bij wijze het dan plat samengevat... een stem op Jolande Sap is dus een stem op Roemer of op Samsung. Ik weet niet of alle GroenLinks-kiezers daarop zitten te wachten. Ik denk mm -hmm. het niet. En ik denk dus dat je daar ook geen stemmen mee wint. Dus uh, ik vond het een, een slechte zet. Um, Roderick, jij hebt het CARE-debat uh, mede georganiseerd gisteravond. En daarin werden de politie ook gedwongen zich uit te spreken... over met wie ze wel en niet uh, wilden regeren. Vind je dat dat moet in verkiezingstijd? Nou, ik, ik vind dat de vraag gesteld moet worden. Want die vraag is voor heel veel kiezers heel relevant. En bijvoorbeeld gisteren werd de vraag aan Samsung gesteld. Liever Roemer of liever Rutte? Dat is voor heel veel zwevende kiezers een hele relevante vraag... in de afweging of ze Partij van de Arbeid gaan stemmen of SP... Tegelijkertijd is het heel begrijpelijk dat een politicus geen antwoord op die vraag wil geven. Ja, ik vond dat uiteindelijk Samson er al best ver in ging. Ja, want uiteindelijk zeker. zei hij van nou inderdaad, toch eerst Samson of eh, eerst de Roemer. Dan Rutte. Dus die ging er al redelijk ver in. Maar die vraag is heel erg relevant vanuit het perspectief van de kiezer. Ik wil, ja, ik wil weten als ik op die partij stem ja onder dan, dan het systeem wat we hebben, wat is dan de grootste kans... wat ik uiteindelijk als coalitie krijg? Ja, wat koop ik ervoor, voor mijn stem? Nu we het toch over GroenLinks hebben gehad... denk ik dat het een goed moment is om even naar muziek van GroenLinks te gaan luisteren. Time is Now, van Moloko. You're my last breath, you're a breath. Share to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms, I feel sunshine. Give up your to the moon. Now, give up yourself the onto the moment Let's make this moment last You may find yourself out on him for me Could you accept it? is nou, Moloko? Goede keus, denk je, Bart, van Jolanda Sap... om hiermee op te komen volgende week? Om mee te loungen, ja, maar niet om... <laughs> nee. Is dat nou een beetje verkiezingsfolklore Roderik... waar we de hele tijd mee spelen met die platen... of heeft het toch nog echt effect, denk je? Nou, het, het kan zeker effect hebben. Er zijn wel verkiezingscampagnes, zeker in Amerika, waar, waar echt zo'n lied op een gegeven moment de drager van de, van de campagne wordt. Over de timing is. Nou, ik, ik probeer het nu net nog eventjes uh, terug te vinden. Maar dat lukt me niet zo snel. Komt ook oorspronkelijk uit een Amerikaanse campagne. Ik ben even vergeten of dat nou van Obama was, of dat Clinton hem ja. ooit gebruikt heeft. Maar in ieder geval niet die, die, van een Republikeinse die, die, kandidaat, denk ik. Die kiezen meestal iets anders. Ja, die, misschien een andere stijl. Maar ik kan het even niet zo snel terugvinden. Maar het is in ieder geval een, een, een, al eerder gebruikt. Net zoals sorry, ja, we steden zoveel dingen uit uh, Amerika het in die was van Obama. Daar ja. lijkt hij ook wel <laughs> erg op, hè? Ja, ik kan het zo... Die hele associatie roept het ja? natuurlijk op, time is now. Ik kom er zo op terug. Dat is goed, voor straks dan. Een ander nieuwsfeitje van vandaag. Het relletje rondom Freek de Jonge en uh, Mark Rutte. Je had het er net al even over, Bart, over hoe Matthijs van Nieuwkerk daar met Rutte over sprak. Freek de Jonge meldde vandaag dat hij zaterdag niet welkom is als gast bij het televisieprogramma Eén voor de verkiezingen, want Rutte wil niet met hem aan tafel zitten. Dan laten we even luisteren naar wat Rutte hier zelf vanavond bij de Wiel door over zei. Ja, luister, kijk, wat Freek de Jonge nu doet, dat vind ik ook heel armoedig, eerlijk gezegd, is, is het feit dat blijkbaar de redactie van Paul Witteman zegt... nou ja, omdat de VVD-Rutte daar geen zin in heeft, doen we het niet mee. Maar vergeet niet, het is de varen, dat is al rood. Dat uh -huh. de Freek de Jonge, die is rood. Is, en, en hij is al zo zuur over U de VVD. U maakt voor het eerst in deze hele campagne een licht bange indruk. Oh, is dat zo? Dat vind ik. Ja, was dit een, uh, zal ik het zeggen, geslaagd weerwoord van uh, Rutte? Nee, niet helemaal. Vooral door het woordje ook, ook armoedig. Dat is een jijbak, dat is één. En daarmee erkent hij dat hij in zijn eigen reactie ook armoedig was. Dus dat is niet in die zin niet zo handig. En ja, het is natuurlijk vervelend dat hij daarmee overvallen wordt. Eh, heeft waarschijnlijk een van zijn medewerkers gezegd van... jongens, zullen we eens even praten over hoe dat format... want zo heet dat dan, van het programma in elkaar steekt. En hoe gaan we dat met die, die jongen doen? Nou, daar zien we eigenlijk niet zo zitten. Maar ja, jullie maken het programma. Ik, en nou, moet, en vervolgens... ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog even nagebeld hoe dat precies ja? zit. En Freek de jongen was vier maanden geleden al geboekt voor deze uitzending. Uh, in samenspraak met de VVD. En de, uh, Freek heeft ook exclusiviteit moeten beloven. En die is vandaag afgebeld. Ja. Dus... De VVD had in een eerder stadium hiermee ingestemd. En wie ligt het dan? Uh, aan de VVD of aan de VARA? Nou, wat denk wat ja. denken jullie? Mm, nou, als, nou, de als VARA ik dit, ballen dit... had gehad. Om maar even op het echte Jan te Nou, baldoortje... ik vond het, het, wat Rutte deed nog wel link. Want nu bij uh, De Wereld Draait door. eindigde die met te zeggen: van goh, kijk, als Vreek de Jongen daar zit zaterdag dan kom ik wel gewoon. Ik heb alleen de voorkeur aangegeven van niet. En ik vraag me af, ik denk dat op dit moment daar druk gebeld wordt... bij Paul en Witteman, <laughs> met de toezegging er al is. Dat hij het risico loopt dat Freek er alsnog zit zaterdag... en dan zit hij helemaal in een moeilijk pakket. Want dan ja. gaan natuurlijk dan nog meer mensen kijken. We gaan hier drie dagen lang nu over praten, over die uitzending. Nou, oh, de opbouw. Ik word nu al moe als ik aan denk. Freek is dan helemaal opgefokt, ja. natuurlijk, tegen die tijd. Ja. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als Rutte dan daar zit... en Freek is daar inderdaad en hij overleeft het, dat het dan weer een wapenfeit is. Zeker. Nou, en het is dus miserig, vind ik... ik zeg het toch maar even, van de VARA... dat ze dit zo spelen. Dit deugt niet. Niet tegenover Freek de Jonge, en niet tegenover Rutte. Is het, is het uh, sowieso... Uh, had Rutte hem gewoon moeten zeggen... ach, het is maar Freek de Jonge, ik ga daar zitten. Wat maakt het nou uit? Hij zegt dat hij dat heeft gezegd. Jongens, uh, ik, heb, tenminste, ik weet niet wat waar is. Hè? Ja, hij zegt, dat... nou, ik, ik, ik zou je nog wel een, een ander punt willen maken. Want ik vind het eigenlijk heel erg vreemd in ons land, dat we een premier... of een andere lijsttrekker in de situatie zetten... dat hij in een serieus praatprogramma... tegenover een, een komiek moet gaan zitten. En, of een cabaretier. En dat wij zo met onze politici omgaan. Je vindt ik dat vind, niet wenselijk? Ik vind dat niet, niet prettig. We hebben ook van de week zat, bij Knevenen van de Brink zat... Um, Gustaf Bestemsen. Die heeft een, een, een mooi boek geschreven... over mm -hmm. hoe politici zich moeten gedragen. Zo'n prima boek. En die zit daar dan. En daar zitten ook uh, Rutte en Roemer zaten daar. En dan gaat uh, Bestem daar ter plekke gaat hij dan vertellen, adviezen geven aan Rutte en aan Roemer... wat wellicht anders ja. zou kunnen. Ik vind niet dat je politici in die situatie moet brengen. En eigenlijk zou de Houding, niet... ik ben verbaasd. Waarom niet? Koestaf Bessems is een gerenommeerd journalist... Absoluut. met kennis van zaken, ja. heeft Den Haag altijd gevolgd. Je zou op zijn minst kunnen zeggen... daar moet de politici makkelijk tegen kunnen. Ja, maar ik vind dat je dat niet moet doen. Omdat je daarmee... Een, een, een, een, als iemand jou gaat recenseren terwijl je daar zit als politicus... dat doet, het doet afbreuk aan de statuur... Die we, waar we met z'n allen belang bij hebben, dat politici die hebben... Ik vond ook nu net bij De Wereld Draai Door... de manier hoe zo'n Peter R. Ja. R. de Vries Rutte aanvalt, dat is gewoon ongepast. Laten we daar even naar luisteren. We hebben enorm... Maar, maar, maar, maar, maar, maar. Een Want, wil ik toch in de indruk dat u een steun en Maar dit zijn gewoon ja, maar, je wilt enorm antwoord, helpen, of veel mede. Ja, Oké, okay, dan ga ik even antwoord geven. Ja, we willen allemaal in Nederland dat iedereen lekker gewoon blijft. Ja. En lekker gewoon betekent ook dat je niet te goed voelt... om aan te schuiven in een programma waar iemand als Peter de Vries zit... of Freek de Jonge, bij ja. wijze van spreken. Dat zou sympathie kunnen opwekken, toch Bart? Als strategisch zou je kunnen zeggen, ga lekker bij de wereld zitten. Het, is, het, is, ja, het, is, het klopt, we gaan jij en jou. En ik ben het met troordelijk eens zo van, uh, is er nog enig decorum? Dat is zeker een te oud woord waarschijnlijk. Ik ben ook ouderwets dan. Um, ik zeg ook altijd ik, u tegen je, ik, ik, Laat ik je één grap vertellen uh, die een beetje illustreert. Um, ik ik werkte bij Buitenlandse Zaken en af en toe rij je dan in zo'n zo kolonne met auto's... Door een, door een stadje waarvan mensen denken, wat, wat gebeurt hier? Ergens in het buitenland, want er is een of andere Europese top. En dan komen dus van die auto's met 100 km per uur een veel te smal winkelstraatje. En toen zei ik achter in, uh, op de achterbank tegen de minister van... ja, we hebben wel gezegd dat Europa dichter bij de burger moet, maar zo dicht... <laughs> Nou, dat een beetje. En die politici zouden zich moeten beseffen... dat uh, ja, prima, ik wil aardig gevonden worden, ik wil uw stem enzovoorts... maar er is ergens een grens. En die grens zit hem dus bij... we gaan niet in een kwestie zitten, we gaan niet van een duikbelang springen... we gaan niet rare dingen uitspreken. En dan ligt het eraan waar je die grens legt. Ga je tegenover Freek de Jonge zitten... of tegenover een hmm. zelfbenoemde journalist als Peter R. de Vries daarnet... want dat was echt, daar deugde helemaal niks van. Maar, maar dat kan de politicus <laughs> dus niet doen, hè? Want als hij die, die grens trekt... Ja. Dan wordt hij erop afgerekend. En dan gaat precies dat mechanisme werken. wat, voilà. wat jij even net zelf aangeeft. Van, hè, wij willen met z'n allen, maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En hoe durft de premier. en ja. hoe durft die Rutte te zeggen. dat hij niet tegenover die Vrede Jongen wil zitten? We hebben er met z'n allen belang bij. dat er, dat er wel iets van. Ja, toch iets van statuur in die politiek zit. Want als je, als je ze zo gaat benaderen. Dan, dan ja, hoe kan dan iemand er nog ook als leider uitkomen? Ik vind het ook uh, een ingewikkelde discussie. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Als journalist en uh, als talkshowpresentator mm. heb ik graag dat die mensen bij mij op de bank komen. Tegelijkertijd um, zit er ook een grens bij mij aan... hoe ver ik daarin wil gaan, uh, gevoelsmatig. Iedere gast is anders. Iemand uit de entertainmentsector behandel je heel anders, vind ik... Ja. dan een, uh, een minister. Ja. Of een politicus. Het ja, is wel ja, heel belangrijk. Ja, omdat... ja. Ja, maar, dat, maar ik uh... heb het idee dat ze ook... dat een druk is... Uh, het is de soort hysterie van de verkiezingen... dat ze bijna geen nee meer kunnen zeggen. Nee. Nou, iedereen, ik denk dat iedereen uh, nog wel... de luisteraars wellicht nog kan herinneren... dat we ooit Jan-Peter Balken en de tegenover Ali B hebben gehad. Nou, dat was gewoon voor alles en iedereen krommend dat, dat een Ali B dan je en jij ja. tegen Jan-Peter dit en Jan-Peter dat. Daar worden tv-makers wel altijd heel blij van. Want ze zeggen altijd, als er maar iets gebeurt. Dat, ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja. Maar dat ze... geloof ik ook wel Ja, Maar, ja, maar ja. dat... De, de mensen die er naar kijken die vragen zich af... moet dit mijn premier worden? Ja. Dus het eind van het lied is dat je jezelf in je billen bewijt... volgens mij, als politicus dan. Ik wil nog eventjes uh, naar het uh, karedebat van gisteren. Uh, Rutte drukte op rood bij de stelling dat Nederland tot het uiterste moet gaan... om Griekenland binnen de eurozone te houden. Roderick, zoals ik al eerder zei, je hebt dat georganiseerd, dat debat. Waren jullie verbaasd dat hij tegenstemde? Ja, heel erg. Dat, dat was echt totaal onverwacht. En... Uh, ja, zeg maar als mijn rol van debatdeskundige vraag ik me ook echt af of hij een slimme keuze daar gemaakt heeft. Al was het maar omdat het beeld wat mensen toch bij hem hebben is dat hij de afgelopen jaren... heeft Rutte natuurlijk meer geld naar Europa laten gaan. Hij zegt nu dat doe ik niet nog een keer. Um, en dan gaat die, dat, dat is een, een ja, beeld wat, wat anders is dan wat men van hem heeft. En dan gaat die, daarna gaat hij het nuanceren. En dat is veel moeilijker te verkopen dan dat hij gewoon groen had gestemd. Dan had hij iets gedaan wat iedereen verwacht had. En dat hij dan daarna was gaan nuanceren. Zeg maar daar zit er wel grenzen aan. Maar nu had hij, het beeld was de hele tijd, en hoor ik ook van mensen achteraf... Joh, we snappen niet wat hij nou zegt. Verwarrend. Ja. Had hij beter op groen kunnen drukken, Bart? Uh, ja, dat was handiger geweest, maar dit is, de, dit is dus... Precies waar het om gaat. Het beeld doet ertoe, dus hier groen of rood. Het verhaal dat daarna komt, daar is nauwelijks nog belangstelling voor. En vandaag krijgt hij op bepaalde punten, die nuanceringen waar Rode, Roderick het over heeft, en zelfs uh, vanuit Duitsland van meneer Schäuble, krijgt hij gewoon gelijk. Dit is zoals we willen uh, marcheren. Maar ja, dan maar was het wat handiger geweest om op die groene te duwen, ja. ja. Ja. Maar hield hij zich sowieso goed gisteravond? Nou, ik vond dat dat redelijk ging, uh, absoluut. Uh, hier kwam hij in de problemen, maar dat weet hij dat hij hier in de problemen komt. En dat rood, ja, uh, ja, ik denk dat hij daar nog wel eens over nadenkt, ja. Ik vond verder in het debat dat hij het wel overigens go goed deed, hoor. Want hij, hij uh, ik denk dat de vorige week had hij nog een beetje, want hij houdt natuurlijk van debatteren. ging hij meerdere keren nog in de aanval, hè, richting Samson en richting Roemer. dat is niet verstandig, denk ik, als premier. Als premier moet je erboven staan. Ja. Maar hij vindt dat nu ook zo leuk om te doen, dus ja. deed hij dat een paar keer. Ja. Daar kreeg hij van. Dat is dan weer fijn voor jou, zou en, ik zeggen. En, ja, en nu moet hij, uh, ja, moet hij toch een beetje boven die partijen blijven staan. En Daar heeft hij ja. moeite mee. Want hij vindt het juist zo leuk om dat debat ja. aan te gaan. Ja. Maar het is Heerlijk. nu niet zo verstandig. We gaan het er morgen weer over hebben. heer Roderick Part, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. Willemijn, wat heb je zo meteen in BNN Today? Daphne Koster, de uh, grand dame van het vrouwenvoetbal... speelt nu bij Ajax. Die is zo meteen hier en die vertelt hoe het er aan toe gaat in de En We leggen even wat leuke vooroordelen over mannelijke voetballers aan haar voor... Bijvoorbeeld of de vrouwen ook helemaal onder de tatoeage zitten. Dat soort dingen. Dat allemaal en nog veel meer. En Luc natuurlijk. Hij staat al klaar. Wat er ook gebeurt, Griekenland krijgt er geen cent meer bij. Nee, tegen een nieuwe injectie in Griekenland. Als de afspraak... Niet wordt nagekomen. Zegt u dan Basta, ik laat ze vallen? Ik vind dat ze tegen de Grieken moeten ze zeggen. Genoeg is genoeg. Dat is populistische pripraat. Verhagen zegt erover. Ik weet niet of lijsttrekker Rutte dit wel met premier Rutte heeft besproken. Nu, nee, straks, ja, is geen vrijgezin. Ik denk ik. dat Rutte hier dus op terug zal komen. Zij moeten de tering naar de neering zetten. En daarom nee. Ik denk niet dat Jan Keeselager de lijn van Rutte zou kiezen. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze niet op onze steun rekenen. Het was gekker geweest als Mark Rutte had gezegd, ja dat steun ik. Zo is het.